Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Jobboot met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn vijf Egyptische diplomaten ontvoerd. Onder hen is de cultureel attaché. De eerste diplomaat werd gisteren ontvoerd, de andere vier vandaag. De ontvoeringen volgden kort na het nieuws dat in Egypte een Libische militieleider was opgepakt. Mogelijk zijn de ontvoeringen een wraakactie. Egypte zegt dat er onderhandelingen gaande zijn. De Franse president François Hollande en zijn partner Valérie Trier-Weiler zijn uit elkaar. Verschillende Franse media melden dat het Élysée paleis daarover later vandaag een bericht naar buiten brengt. De breuk komt twee weken nadat Roddelblad Closer naar buiten had gebracht dat Hollande een affaire heeft met de Franse actrice Julie Gaillet. Na de berichtgeving stortte trier Weiler in, waarna ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Na een paar dagen werd ze ontslagen en trok ze zich terug in het presidentiële verblijf in Versailles. Volgens de Franse media zal trier Weiler deze residentie nu moeten verlaten. Afspraken om het werk in kledingfabrieken in Bangladesh veiliger te maken hebben nog weinig effect. Door het grote aantal onderaannemers is het vrijwel onmogelijk om onveilige situaties aan te pakken. Volgens een grote vakbond in Bangladesh worden fabrieken van onderaannemers helemaal niet gecontroleerd. Merken als Tommy Hilfiger en Timberland, Timberland beraden zich op een reactie. Minister Ploemen wil dat westerse kledingfabrikanten goede afspraken maken over werkomstandigheden in de kledingfabrieken in Bangladesh. De Chinese Lee heeft de Australian Open gewonnen. Ze won met 7-6 en 6-0 van de Slovaakse Chibokova. Lee stond voor de derde keer in de finale van het belangrijkste Australische tennistoernooi. In 2011 en vorig jaar verloor ze. Het is voor de Chinezen de tweede Grand Slam titel. In 2011 won ze de titel op Roland Garros bij Parijs. Het weer wisselend bewolkt en soms met regen of lichte sneeuwval. Temperatuur 0 graden in Groningen tot 6 in Zeeland. Tegen de avond vanuit het westen regen en in het noordoosten sneeuw. Morgen later op de dag opnieuw regen en in het noorden opnieuw sneeuw. Dit was dus het Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er gebeurt van alles op de ringweg van Amsterdam, de A10. De A10 Noord richting de A10 Zuid voor de Zeeburgertunnel 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Maar de andere kant op, dus vanaf de A10 Noord richting de A10 West, is ook een ongeluk gebeurd. Voor de Koentunnel staat 2 kilometer en is de linkerrijs ook dicht. A28 naar Utrecht, voor het Knobbendrein, is weer twee kilometer door bergingswerk. De rechter reis ook is afgesloten. En de N57 in Zuid-Holland, de weg tussen de Brouwersdam en Rotterdam, die is in beide richtingen afgesloten. Tussen Poortzeeland en Ouddorp. Er is daar een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersin.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 Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je In Circus Stamford zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Stamford ben jij de artiest! Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Welkom, bij mijn nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort hier op CFM Zandvoort, de lokale omroep. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee tussen 11 en 12. Op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Doe ik ook met mooie oud-Hollandstalige muziek. Vandaag dinsdag 21 januari 2014. U hoort zojuist muziek, onze herkenningsmelodie van Louis Davids met Weet je nog wel oudje? De opname 1928. Het komende uur, muziek van onder andere Lenny Koer de Silvera's, maar eerst Ria Valk. Ze is nog steeds druk bezig in de muziek, ook al is ze de 70 al gepasseerd. En uh, heb, uh, voor carnaval heb ze alweer een nieuwe plaat gemaakt. En, uh, maar ik draai een oud plaatje, want dat past meer in dit programma. Ria Valk met Hoera, ik ben een troetelschijf. Hilversum 3, Ria Valk. Troetelschijf. Hoera, ik ben troetelschijf. Ze draaien nu mijn platen hele week. Hoera, ik ben troetelschijf. Ze laten me dit keer niet in de steek. Ik lig zo vaak de baden in het zweet.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 Ze draaien nu mijn platen hele week Hoera, ik ben vrij. Ze laten me dit keer niet in de steek Zeg stel je voor dat het een keer zo gaat Van Gelderen die kiest mij toch Kom binnen met een hele vette stil Avros radio en televisie tip. En één ding waar ik erg veel aan heb. Ik word Van de Het is een hit, ja, dat is buiten, kijk. Het wordt nog zelfs een keer De meningen die zijn misschien verdeeld Vacaturebank. Hartelijk dank. Voorjaar overstroomde de rivier. De uiterwaarden stonden blank langs de rivier. Dus kon ik niet naar school toe over de rivier. Wat hield ik dan van de Was het heerlijk in ons dorp aan de rivier, al werd ons dorp dan ook verdeeld door de rivier. Wat ons ten slotte scheidde, meer dan de rivier, was mijn vertrek van de rivier, na-na-na-na. dorp aan de rivier. En daarvoor hoor u de Salveras met de fijnste dans met jou en ook nog Riaval kwam voorbij. Zandvoort uit Zandvoort, de volgende artiest, is geboren in Amsterdam op 26 december 1942. Hij is een Nederlandse zanger die ook enkele malen heeft geacteerd. Hij is geboren als Robert de Nijs, maar u kent hem natuurlijk als Rob de Nijs. Werd geboren als zoon van een rijschoolhouder. Toen hij zes jaar was ging hij vanwege zijn astmatische bronchitis naar de Open Luchtschool in het Oosterpark. En toen hij acht jaar oud was, kreeg hij zijn eerste accordeonles. En via de directeur Bob Power van de cabaretschool waar de Nijs op zat, leerde hij in mei 1960... de muzikanten Jan de Hond, Hans de Hond, Roe Vredeveld en Henny van Pinksteren Kennedy... met hun band, de Apro Strings, op zoek waren naar een zanger. De band werd omgedoopt tot de Robbie en de Apro Strings. Dan speelde de groep in het voorprogramma van Peter Kraus in de doelzaal. En vervolgens kwam Bert de Nijs, de broer van Rob... de extra gitariste, als extra gitarist bij de band. En op 15 oktober 1960 behaalden ze de eerste plaats... op het talentenjacht van Polydor. En in 1962 ging de samenwerking uit elkaar. Rob en zijn broer Bert stapten uit de band... en begonnen Rob de Nijs en de Lords. En dan wordt in 1962 op 19 jaar geleverd een talentenjacht met zijn uh, band Rob de Nijs en de Lords. De eerste prijs was een platencontract. En de eerste twee singles, de liefste die je ken... en Jenny die flopte... Maar het nummer Ritme van de Regen 1963 werd een grote hit... waarvan in totaal 100.000 exemplaren verkocht werden. En ik heb voor u een andere plaat uitgekozen. Een hit uit de jaren 70, wel te verstaan. En als we even gaan kijken, precies welk jaar, 1978... kwam binnen op uh, 14 oktober 1978... en dan kwam als tip binnen op nummer 6. Rob de Nijs hoort u nu met de pieper. Amsterdam op vrijdagavond... Rosalie loopt over straat Legt du temps achter de oren. Als ze naar de afspraak gaat Rosalie met slanke heupen Preuts verpakt in Schotse ruit Gaat vanavond voor het eerst met een man van inkoop uit Eerst een piltje bij de pieper En wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong weer zijn Eerst een piltje bij de pieper En wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong weer zijn Samen eerst een hapje eten wil je nog een glaasje wijn? Rosalie de ogen stralen. Rosalie vindt uitgaan fijn. En de man van inkoop glimlacht. Knipt zijn vingers in de lucht. Tweemaal van hetzelfde over. Terwijl Rosalie blij zucht. Straks een pilsje bij de pieper. En wat sterkers op het klein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Straks een piltje bij de pieper. En wat sterkers op het klein. Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen kind meer zijn. Amsterdam een paar uur later. Lijkt een roze roes, en de man van een koop fluistert met zijn handen in haar bloes. Op Rosalie, der zolderkamer, staat haar bed onschuldig klaar. Terwijl de man van een koop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 Morgenochtend vroeg zal Rosalie niet jong meer zijn Nog een pilsje bij de pieper en wat sterkers op het plein Morgenochtend vroeg zal Rosalie geen maag meer zijn Het is natuurlijk een Nederlandse zangeres. En ze bracht haar eerste levenjaars door in een Japans bezette Nederlands-Indië-kamp. Haar vader, een militair, was al voor haar geboorte ge... geïnterneerd. En na de oorlog vertrok het gezin Greulo met uh, Willem Ruijs naar Nederland... waar het opgevangen werd in het Noord-Bramense Graven. En Anneke groeide op in Eindhoven. En op het gemeentelijke lyceum leerde Anneke Greulo Peter Koelewijn kennen. En traden ze samen op met hem band Peter en zijn Rockets op, uh, tijdens feestjes... In 1959 was Anneke de winnares van een talentenjacht... waarmee haar carrière als zangeres begon. En op 31 augustus 1964 trouwden ze met de veronica Wim Wimja van der Laan, en hij overleed in 2004. Dan ze hebben een heleboel grote hits gescoord. Asmara, 1960, Annekes eerste Indonesische liedje. En in Nederland is het vrij onbekend. Flamingo-rock, ook in hetzelfde jaar. Maar hij wil zo graag een zoen. 1961, Brandend Zand kennen we allemaal natuurlijk, uh, 1962. Paradiso hetzelfde jaar. Surabaya 63. En uh, Cimarroni in 63. En een minder bekende plaat is... Uh, de Gouden Ringen die u zojuist hoort. Arnke Greulo. En daarvoor hoorde u Conny Fink met de oude gitarist. Zometeen Johnny Hoes met Michaela. Ook Marijke Hofland heb ik klaarstaan. Maar eerst Jan en Zwaan. En de toepasselijke plaat voor de tijd van het jaar. Nou ja, kwam weer valt het toch allemaal mee, maar het gaat kouder worden de komende dagen. U hoort nu op de radio Janne en met We Gaan Weer Schaatsen. Ja, het vriestje weer dan. Sta. Met z'n tweetjes zijn we doorgegaan. Jij bent alles voor mij, want je maakt me zo blij. Mikaela. In mijn hart is alleen maar een plaatsje voor één. Mikaela. Iedere dag, ieder uur, is een nieuw avontuur. Mikaela.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 alles voor mij, want je maakt me zo blij, Mika. -ela. In mijn hart is alleen maar een plaatsje voor één, Micaela. Iedere dag, ieder uur is een nieuw avontuur, Mika -ena. Jij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 Dromen. Zandvoort uit Zandvoort. Lokale omroep vanuit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere wijk hoort u hier een uur lang tussen 11 en 12 de echte Hollandse hits: de hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Onderweg zometeen de zangeres zonder naam. Maar eerst helga. Nieuw op de radio met Loop Nooit Voorbij Dat Huisje. Was gekomen. Zijn schip moest weer naar zee. Ze vroeg met tranen in. Dan komt graag een kinderstem Dat zal niet gaan, kleine Johnny kreeg een slotte van de hemelbaas een zin. Want zei Johnny zonder Teddy, ga ik de hemel in? De schepen gaan varen. En daarvoor hoor u Arno en Gratje met kom lieve Terry en ook nog de zangeres zonder naam kan voorbij met Als de witte rozen bloeien gaan. Zandvoort uit Zandvoort. Lokale omroep vanuit Zandvoort. even. mijn naam is Mario Zandvoort. Het zitten weer op, een uurtje is kort. Maar als u nou denkt van, ik vond het een leuk programma of ik heb een del gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik heb nog een paar stukken muziek te gaan. Eddie Wally, The Sunshines... En misschien nog die heerlijke plaat van Lisbeth Lisbeth. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Maar nu is de sunshine met Kijk ik in je blauwe ogen En ik zeg, misschien tot volgende week. En anders zeg ik, tot ziens.